1 Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal wegen bij Schiphol zijn extra controles van de Koninklijke C... vanwege terreurdreiging. Vanmorgen al moesten vakantiegangers op de A4 stapvoets langs een controle rijden. Ook op Schiphol zelf wordt gepatrouilleerd. Over de aanleiding voor de verhoogde waakzaamheid is weinig bekend. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid wil alleen kwijt dat er een signaal over een dreiging is binnengekomen. De controles bij Schiphol gaan de hele dag door. De Belgische politie heeft een groot tekort aan rechercheurs. Brussel zit op de helft van de sterkte, Antwerpen op twee derde, meldt het Belgische blad de tijd. De oorzaak is de verhoogde terreurdreiging in België. Veel rechercheurs en gewone agenten worden ingezet bij antiterreurmaatregelen. In Australië zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen mishandelingen in jeugdgevangenissen. Deze week kwamen er beelden naar buiten waarop te zien is dat tieners in gevangenissen in het noorden van het land werden mishandeld. De slachtoffers zijn vaak aboriginals, de inheemse bevolking van het land. De protesten richten zich tegen een ongelijke behandeling van de oorspronkelijke bewoners van Australië. In het centrum van Rotterdam heeft de politie vanmorgen vroeg een man neergeschoten. Agenten grepen in bij een vechtpartij en kregen de indruk dat de man een vuurwapen bij zich had. Toen hij weigerde om zijn handen omhoog te doen schoot de politie hem in zijn arm. Er is een vuurwapen in beslag genomen. De VV opent een meldpunt waar bouwvakkers anoniem klagen over gevaarlijke situaties. Volgens de bond worden bouwvakkers soms gestraft als ze erover klagen. Vooral Poolse en Roemeense uitzendkrachten zouden niets durven zeggen uit angst hun baan te verliezen. Bij een schietpartij in de voorstad van Seattle zijn drie mensen gedood. Er is zeker één gewonden. Volgens lokale media was er in een huis een feestje met scholieren bezig en heeft een man daar schoten gelost. Hij is aangehouden. Het weer, bewolking en buien. Later in het noordwesten droog en meer zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen overal meer zon, maar ook een paar buien. En een graad of 20. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. In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 Er was er ook een die met rozen pak bij en die leek precies op een jeugd kik van mij. Weet je nog wel al oh, Wij kiekten al ze leuke dingen. Weet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 En de volgende formatie, dat zijn de Spelbrekers... was in 1945 opgericht een Nederlands zangduo. bestaande uit Theo Reckers en Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek... waar ze te vergeten ter werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje Oh wat ben je mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival... met het liedje Katinka...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 lang En dat vind ik wel bezwaarlijk Want iedereen lacht onbedaarlijk Geef jij al een arm, dan lijkt het wel of ik hang Maar ach ja, aan alles ben je toch Ik vind jou wel dan lief Al ben je nog steeds 1 meter 98 lang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 dus mevrouw, dit is de laatste keer Voortaan wassen wij geen tenten weer Van 1 meter 98 lang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 het is een lady kantje klein, maar het moet beslist uitschuiven zijn. Tot 1 meter 98. 1 meter 98.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 Trandivoe bij het licht der maan, zal je me niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelduren bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar molekuurtjes kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo'n nauw Trandivoe bij het licht der maan, Hoor mijn hart onstuimig slaan, ben nerveus.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 omdat de show samen met Sergio Gangboer niet kon worden uitgezonden... en dit in de pers breed werd uitgemeten... kwam Ramse Savia, dankzij Henk van der Meijden op het spoor... en vroeg haar mee te werken aan Safi Chanté. Wat een groot succes werd en met Safi uh, zou ze jarenlang muzikaal optrekken. En in 1965, uh, nee, 1965 moet ik zeggen... nam ze deel aan het Knokke Songfestival... waar ze veel succes oogde en in het buitenland interesse kreeg...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 De knievels in het gaslicht, soms strohoed en crinoline. De paarden knarst langs de gevels en op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger. Voor hen. kwam de oorlog nader. Bij haar kwam gewoon mijn vader, ze zongen als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 zij dronk ranja met een rietje, mijn Sophietje op een Amsterdamsterras. Toen wist ik dat mijn Sophie de liefste was. Kom daarin.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 Maar aarde hield mijn hartje voor je op de bus van dus mijn aarde, maar ik durfde niet te hopen. Was in de bus van tussen mijn aarde, dat het zo gezwind zou gaan, ik mis je zo.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 Die mooie ponies stonden daar. Was het dacht onze vent: ik krijg een pad, De dus hemel uit zijn. He. Pareel zij in.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 Dat is een ideaal, maar het weet je uit mijn dit is het liefst van allemaal. Ik zie haar in mijn verdachten, weer tegen het netje samen. We're the best Zo so die en blue. oh bloe oh. Koppie, koppie Wat een koppie Heeft die na oh, oh. Koppie, koppie Wat een koppie Heeft die na Nu is die 21 jaar Een hele knappe knil En wat die in zijn koppie heeft Is ook geen flauwe kul Want toen die zei die meid We worden wel een paar Of met zo'n stuk probleem als jij A Twee geliefden weer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 En als er ooit iets tussen ons mocht komen, dan. Deur zo zachtjes als je kan Tussen aijers en rozen staat jouw portret. Tussen aijers en rozen heb ik het neergezet. Ook al ben je uit mijn leven weggegaan. Tussen aijers en rozen zal jouw beeld blijven. Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dik hoorde. Ze hadden toch voor mij zo'n triest besluit. Een ander is gekomen, toch blijf ik van je dromen. Zal je wilt blijven staan. Aijers en rozen heb ik gekozen voor jou. Aijers en rozen die geuren en blozen voor jou. Verleef de tijd van de leer. Dat zand dat zand voert.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 All day. Slapen gaan, zie ik de volle man en voel pas goed mijn schat hoeveel ik val.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 Zeggen wat je werkelijk voelt. Je bent bang dat je een te slaat. Ja, mensen doen gewoon, oh, oh, we doen al oh, genoeg. Oh, voor de hoogte van liefde uit. Na, na, na, na, na, na, na, na. Nou, wat zal ik het doen? Om nog vandaag van jou te zijn. na, mm -hmm. Je, je bent bang dat je een vader laat. Ja, mensen doen gewoon. Doe al genoeg voor